Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alles kan weer open tot 10 uur s'avonds. Dat hebben premier Rutte en minister Kuipers zojuist bekendgemaakt bij de coronaperscall. Tussen 5 uur morgens en 10 uur s'avonds kan bijna alles open: Dus ook cafés en restaurants, theaters, musea en bioscopen, pretparken, dierentuinen, saunas en casino's. En ook sportcompetities. En publiek bij sport, die kunnen weer. Wel onder een aantal voorwaarden. Je moet onder meer je QR-code laten scannen... als je naar een resta restaurant, theater of pretpark wil. In publieke binnenruimtes moet je een mondkapje op... en overal anderhalve meter afstand houden. Ook op je zitplek. Wel zei Rutte dat het kabinet met deze versoepelingen een risico neemt... omdat het aantal besmettingen door Omicron toeneemt. Daar kiezen we voor om zo min mogelijk uitzonderingen... en zo min mogelijk verschillen te hebben. En nog belangrijker omdat achter alle begrijpelijke noodkreten van de laatste weken, achter alle acties en alle emotie, zulke grote problemen en spanningen zitten dat we bewust de grenzen van het mogelijke opzoeken. De versoepelingen gelden voor de komende drie weken. Daarna bekijkt het kabinet de situatie opnieuw. Ander nieuws dan. Om te bepalen of iemand op de fraudelijst kwam, heeft de Belastingdienst gekeken naar hun nationaliteit en uiterlijk. Dit zou bij tientallen mensen zo zijn gegaan, blijkt uit onderzoek van advieskantoor PwC. Deze gegevens werden ook vaak gedeeld met andere overheidsorganisaties, zoals het UWV. Waarom dit gebeurde, is niet onderzocht. Scholen in Gelderland krijgen meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag na de uitzending van Boos. Blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. Sinds de uitzending over misstanden bij de Voice durven scholieren zich meer uit te spreken, zegt een vertrouwenspersoon van de hogeschool Arnhem en Nijmegen. Bij die school kwamen drie meldingen binnen en ook bij de hogeschool in Ede meldde zich iemand. In de huizen in Utrecht zijn drie mensen opgepakt. Het gaat om twee mannen van 28 en 26 en een vrouw van 50. Ze worden verdacht van een, dat ze een zorgverzekeraar voor bijna 2 miljoen euro hebben opgelicht. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Het weer. Vanavond blijft het bewolkt. Het koelt af tot net iets boven nul. Morgen hetzelfde als vandaag. Een raadsvergadering van de gemeente Zandvoort van 25 januari 2022. En heet u allen welkom... ...in uw thuissituatie, in deze nog steeds digitale omgeving... een ieder welkom die deze vergadering is, handelijk, ...maar ook diegenen die vanuit huis um, de vergadering meemaken. Uh, ik heb ook een heugdelijke dat um, voor de voorzien... ...de vergadering uh, uitgezonden wordt via het kanaal van... ...dat is hartstikke mooi, want dat betekent... ...waarmee uh, nog veel meer mensen bereikt kunnen worden. Um, ik zie nu dat er ook het laatste uh, uh, lid binnenkomt. Um, u kent de procedure. Um, dat betekent dat ik allereerst 16 namen langs zal lopen. Dat is de, de feit dat wij een nieuw lid zullen installeren. Maar alvorens dat te doen ga ik eerst uw presentie opnemen... Dat betekent dat ik uw naam opnoem en vraag of u in beeld en woord wil aangeven dat u ook aanwezig bent. En ik doe dat in de bekende volgorde, beginnend bij de heer Berg. Goedenavond, voorzitter. Aanwezig. De heer Bouwberg-Wilson. Aanwezig. Goedenavond. De heer Teen. Aanwezig, voorzitter. De heer Drommel. Aanwezig. Goedenavond. De heer El gabani Goedenavond, voorzitter, aanwezig. De heer De Graaf. Goedenavond, aanwezig. De heer Hendriks. Goedenavond, voorzitter, ook ik ben aanwezig. De heer Hermsen. Present, voorzitter. Mevrouw Puur, Goedenavond, voorzitter, ook ik ben aanwezig. Dank u wel, mevrouw Koper. Goedenavond, aanwezig. De heer Kramer. Goedenavond, aanwezig. De heer Van Marlen. Aanwezig. De heer Mettes. Aanwezig. De heer Stefan. Goedenavond, aanwezig. De heer Van Tichelen. Uh, goedenavond, voorzitter. Vanaf Overstrand strand uh, aanwezig. En dan, tenslotte, mevrouw Van der Veld. Goedenavond, aanwezig. Dank u wel. Dat betekent dat u uh, op dit moment voltallig aanwezig bent. Dan zou ik de volgende vraag willen stellen. Dat is of iemand van u een mededeling heeft over belangen dan wel betrokkenheid. Dat is niet het geval. Ik zie geen handjes. Um, dan is de vraag of er nog nadere andere mededelingen zijn vanuit de raad of vanuit het college. Ook dat is niet het geval. Um, dan gaan wij vandaag wederom digitaal stemmen via de website van de Raad. Uh, u kunt stemmen als u ingelogd bent, dat is heel belangrijk. Uh, mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan zou ik u willen verzoeken dat alsnog te doen. Uh, en um, ja, u stemt allemaal tegelijkertijd, dus we hoeven niet te loten. Ik zie toch nog een handje van mevrouw van der Veld bij de mededelingen vanuit de Raad. Mevrouw van der Veld, aan u ja, het woord. Klopt. Ik zat wel te zwaaien, maar waarschijnlijk was ik voor u niet in beeld. Dus ik eh, moest toch het officiële handje even zoeken. Uh, ik moet u mededelen dat ik vanavond aanwezig ben, maar heel weinig het woord zal voeren vanwege de Dank u wel. En uh, wij wensen u vanaf deze plek in ieder geval heel veel sterkte toe en toch een, een fijne en goede vergadering. Um, dan... Komen wij, thans bij een heugelijk moment, namelijk dat is de installatie van een nieuw raadslid. Uh, vandaag heeft u het bericht gekregen van de G4 dat mevrouw Duin, die thans nog buitengewoon raadslid is, op grond van de kieswet benoemd zal worden als raadslid. En zij volgt in die hoedanigheid mevrouw Geurissen op, die in de decemberraad haar ontslag heeft uh, genomen. De commissie Geloofsbrieven, die bestond uit de raadsleden Koper, Nettes en Bouwberg-Wilson heeft vanmiddag het onderzoek naar de geloofsbrieven uitgevoerd. Ik geef graag het woord aan de heer Bouwberg-Wilson, voorzitter van de commissie, om de raad te informeren over de uitkomst van dit onderzoek. Als u uw microfoon aanzet dan kunnen wij u ook horen meneer Bouwberg-Wilson. Dank u. Dank u wel. De rapport Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven aan de Raad van de Gemeente Zandvoort. De commissie uit de Raad van de Gemeente Zandvoort heeft de geloofsbrieven en verder bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen. Die zijn ingezonden door mevrouw TKN Duin, wonende te Zandvoort. Op 25 januari 2022 is mevrouw Duin benoemd tot lid van de gemeenteraad van Zandvoort. De commissie rapporteert de Raad. ...dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet bestaande eisen voldoet. De commissie meldt de raad dat er geen beletselen zijn om de kandidaat als raadslid te benoemen. De commissie adviseert tot haar toelating als lid van de gemeenteraad. Getekend 25 januari Zandvoort door de commissieleden Koker, Mertens en Bauberg Wilson. Dank u wel voorzitter. Dank u wel, meneer bouwberg wilson Dan kunnen wij, thans staat niets in de weg om de installatie, uh, om tot de installatie over te gaan. Mevrouw Duin is, uh, in, uh, is fysiek aanwezig in de raadzaal. Daarom hebben wij ook een extra uh, camera geïnstalleerd. Uh, om de installatie ook op die manier te kunnen laten plaatsvinden. Um, ik verzoek mevrouw Duin om naar voren te komen. Dan gaan we even kijken of we het nodig goed in beeld kunnen brengen. Ehm... Um, u heeft ervoor gekozen om de belofte uh, af te leggen. Ik lees de belofte voor en dan graag een antwoord dat verklaar en beloof ik. De belofte luidt als volgt. Ik verklaar dat ik, om tot raadslid te worden benoemd... rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook... enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik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 met enige afstand deze bloemen over. Hartelijk, hartelijk gefeliciteerd en nog heel veel succes in de resterende tijd. Um, ik, um, ja, ik zou eigenlijk... Uh, en uh, als u ons uh, de gelegenheid geeft, schorsen wij eventjes uh, voor één minuut dat de gevier... Ik en um, uh, uh, nog één iemand die hier op de gang aanwezig is, kunnen feliciteren. En over één minuutje zijn we terug om de vergadering te vervolgen. Gefeliciteerd. Duin is nu heel snel naar huis om vanuit daar de vergadering digitaal voor te kunnen zetten. Um, maar goed, um, ik heb begrepen dat er vervoer geregeld is om haar zo snel mogelijk weer uh, tot deze vergadering uh, te kunnen laten deelnemen. Um, dan kom ik thans bij het vaststellen van de agenda. En ik begin met de mededeling dat er een motie vreemd aan de orde van de dag is aangekondigd door de fractie van de OPZ. Mevrouw Van der Veld. Ik zie een handje van u, of is dat een oud handje? Nee, nee dat is een nieuw, handje. een nieuw handje. Ik wil graag inderdaad uh, aangeven, wij hebben verzocht om agenda punt 13 tot spreekstuk te maken. Maar gezien inderdaad, wat ik eerder vertelde vanavond, mag dat wat ons betreft ook een hamerstuk zijn. Uitstekend. Um, we, um, um, um, um, ik, ik doe even bij het vaststellen van de agenda nu. Uh, de zaken die we met elkaar willen bespreken. En dan kijk ik even een rondje of uh, anderen toch de behoefte hebben op dat punt het woord te voeren. Want het is tenslotte uh, als bespreekst een uh, stuk opgenomen. En als zodanig hebben we misschien mensen ook nog iets voorbereid. Um, er is een motie. Uh, vreemd orde van de, aan de orde van de dag aangekondigd door de fractie van de OPZ. Die mede ingediend zal worden door het CDA, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Over het niet loskoppelen van de AOW en het minimumloon en ik stel voor deze als agendapunt 14 toe te voegen aan de agenda um, en dan is de vraag van mevrouw van der Veld om, of uh, de fractie van de GBZ was de enige die agendapunt 13 uh, als bespreekstuk wilde agenderen en mijn vraag is of anderen behoefte hebben aan bespreking dan wel dat we dat kunnen toevoegen aan de hamerstukkenlijst en voor de goede orde het betreft het stuk over de uh, het onderzoek bestuurskracht en toekomst van de organisatie ik zie geen handen dus ik ga ervan uit dat we dat kunnen toevoegen tot de hamerstukkenlijst en nemen we dat als zodanig mee dan uh, is mijn vraag kunt u op deze wijze akkoord gaan met de agenda dat is het geval dan is die bij deze vastgesteld dan komen wij bij de hamerstukkenlijst dat is een Aantal stukken, een uh, relatief groot aantal stukken waarbij ik zij langs zal lopen en um, daarbij per hamerslag vaststellen. Het betreft agenda punt 3, het addendum nota bodembeheer regio IJmond. Het betreft het protocol geheimhoudingsplicht gemeente Zandvoort. Nummer 5. Wijzigingsverordening, individuele studietoeslag, participatiewet Zandvoort 2022. Dan nummer 6. Regionaal kader opvang, wonen en herstel 2022 tot en met 2027. Dan het oprichten van een gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen. En dan komen wij bij punt 8. Dat is een hamerstuk, maar wel met het verzoek van de fractie van de oude partij Zandvoort om daar een stemverklaring af te leggen. Mijn voorstel is om eerst per hamerstuk het stuk vast te leggen en dan de fractie van de OPZ de gelegenheid te geven een stemverklaring te geven. Wie kan ik het woord geven namens de OPZ? Ja voorzitter. Voorzitter, de transparantie van bestuur is er uh, naar onze mening niet bijgediend om nog steeds zoveel stukken niet vrij te geven. Maar ook blijft het bijzonder dat nadien wel op gezette tijden passages uit die stukken in openbare raadstukken zijn gedeeld. Dank u wel. Dank u wel meneer Kramer. En dan hebben wij nog het toegevoegde stuk aan de hamerstukkenlijst, het voormalige bespreekstuk 13. En dat betreft... Om het officieel te zeggen, het onderzoek bestuurskracht en toekomstige organisatie. Ook dat stellen wij met een hamerslag vast. Dat betekent dat wij komen bij de bespreekstukken. Punt 9, het eerste bespreekstuk is het masterplan Nieuw-Noord. Ruimtelijke inrichting. En de raad wordt voorgesteld dit masterplan vast te stellen. En de fractie van de oudere partij Zandvoort heeft een motie... En een amendement ingekondigd. En ik geef dan ook, zoals te doen gebruikelijk graag, het woord aan de heer Berg. De heer Berg, aan u het woord. Ja, dankjewel voorzitter. Um, ons enthousiasme voor de aanpak van Nieuw-Noord is nog steeds erg groot. Um, voorzitter, blijkbaar heeft onze aangekondigde motie met betrekking tot het tegengaan van het verdwijnen van de informele parkeerplaatsen de wethouder doen besluiten om laat deze middag met een extra raad-informatiebrief te komen. Als ik de raadsinformatiebrief van hedenmiddag goed heb gelezen, dan gaat geen enkele formele en informele parkeerplaats verloren. Voorzitter, aan de wethouder de vraag om hoeveel informele parkeerplaatsen het gaat. Bij de voorgenomen motie zit een bijlage dat wij thans 145 informele parkeerplaatsen hebben geteld. Deze zijn vastgelegd op de foto en op een plattegrond weergegeven. Zijn deze onderdeel van de informele telling van de wethouder? In afwachting van het antwoord houd ik de motie aan tot ik een antwoord heb gehad. Voorzitter, misschien dat het college nu ook ons amendement... ...over het opnemen van de verdichtingsstudie in dit masterplan gaat steunen. Deze raadsperiode zijn ons als raad vele toezeggingen gedaan... ...dat er een verdichtingsstudie zou worden uitgevoerd naar geschikte bouwlocaties. Ten slotte is het ons allemaal bekend dat Zandvoort moet bouwen voor onze inwoners van jong tot oud. Het heeft ons dan ook verbaasd dat in voorliggend raadstuk de samenhang wordt gemist... ...tussen deze ruimtelijke inrichting en het verdichtingvraagstuk, waar zo ontzettende behoefte naar is. Dit terwijl een aantal van de locaties die nu worden herger ingericht als parkeerplaats of als een baardie... ...benoemd stonden in het bestemmingsplan Nieuw-Noord van 2005 als onbenutte bouwlocaties. Voorzitter, we hebben een amendement voorbereid om deze locaties alsnog te verwerken in het masterplan Nieuw-Noord ruimtelijke inrichting ik zal deze nu voorlezen. De Raad van Zandvoort in vergadering bijeen, overwegende dat unaniem is aangenomen op 23 april 2019 het raadstuk uitvoeringsprogramma Bonen 2019 tot en met 2025. Waarbij besluitpunt 4 was een verdichtingsstudie uit te voeren, waarmee onder andere het woningbrouw. Waarmee onder andere wordt onderzocht welke mogelijkheden zijn om het plancapaciteit uit te breiden om het woningprogramma mogelijk te maken. In de programma begroting 2020 bij programma 4 ruimtelijke inrichting staat vermeld dat in 2020 een verdichtingsstudie zou worden opgesteld. In het programma begroting 2021 staat vermeld dat de verdichtingsstudie zou worden afgerond en ter besluitvorming zou worden voorgelegd aan de raad. In het vastgestelde raadstuk van 22 september 2020 spelregels voor woningbouwontwikkeling, sociale huur en betaalbare huur en koop nogmaals het 1 van een verdichtingsstudie is benoemd. Op 28 september 2021 door de volledige raad een motie is aangenomen om een onderzoek voor tijdelijke huisvesting jongeren op te starten waarbij het college opgeroepen werd... ...om voor 1 januari 2022 met mogelijke bouwlocaties te komen. Verder overwegende dat op 18 september 2005 het bestemmingsplan Nieuw-Noord is vastgesteld... ...waarin onbenutte bouwlocaties, pagina 8 en 9, voor deze wijk staan benoemd. Deze locaties waar de grond in eigendom is van de gemeente... ...snel in ontwikkeling voor zowel permanente of wel tijdelijke huisvesting kunnen worden opgenomen... ...het plaatsen van tijdelijke huisvesting een snellere manier is... ...om woningen te realiseren in de wetenschap... ...dat de woningnood vooral jongeren en starters raakt. Het bijzonder is dat in het masterplan Nieuw-Noord... ...ruimtelijke inrichting de uitgangspunten met betrekking tot de onbenutte bouwmogelijkheden... ...uit bestemmingsplan Nieuw-Noord niet als locatie zijn opgenomen... Maar ...wel wordt heringericht. Er geen invulling is gegeven... Aan meerdere toezeggingen ondanks het schrijnend tekort aan huisvesting voor zowel jong en oud. Besluit 1. Bij de verdere uitwerking van het masterplan Nieuw Noord ruimtelijke inrichting, naar een voorlopig en definitief ontwerp, deze onbenutte bouwmogelijkheden uit het bestemmingsplan Nieuw Noord van 18 oktober 2005 op te nemen. ...als potentiële ontwikkellocatie en deze bij de inrichting van die locaties er als zodanig, zodanig rekening mee te houden. Hier wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Berg. Ik ga naar de fractie van D66. Wie kan ik het woord geven? Ja, voorzitter, dat kunt u mij. Dank u wel. Uh, wat wij al in de commissievergadering hebben aangegeven, is dat het het hard ligt... ...dat Noord nu eindelijk uh, wordt aangepakt. Uh, zeker ook het uh, aantal parkeerplaatsen waar de ontzorgen... ...daar heeft uh, de heer Bergen een motie voor ingediend. En als ik de raadsinformatiebrief van de wethouder goed heb uh, gelezen... ...dan zijn alle formele en informele parkeerplekken uh, gegarandeerd. En met betrekking tot het amendement wat uh, OPZ heeft ingediend... ...daar kunnen wij hier uh, niet mee instellen. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar de VVD. De heer Hendricks. Ja, dank voorzitter. Um, ja, ik moet zeggen, de raadsinformatie die van haar verwezen wordt, die heb ik nog niet gelezen. Dus die zou ik zal het zo tussendoor nog even lezen. In een handje van de heer Drommel. Heer Drommel, u wilt een interruptie plegen. Uh, dank u voorzitter. Nee, dat zie ik, heb ik verkeerd gedaan. Oké, okay, dat is tekenen. niet kwalijk. De hand is weggehaald. De heer Hendricks. Nou, nu het woord. Ja, dank. Nee, uh, ja, voorzitter. Uh, dus ik, ik wacht nog even af tot ik die ratio-informatie goed heb gelezen. Maar het antwoord van de wethouder op de vraag van de heer uh, Berg uh, kan daar volgens mij heel erg in helpen. Want uh, ja, dat is toch wel het gevoel waarmee ik de, naar de commissievergadering ook luisterde. Ook achteraf nog eens uh, terug heb geluisterd. Is dat verschil tussen informele en formele parkeerplaatsen? Toen dacht ik echt van ja, dat is toch echt wel een beetje bureaucratisch en uh, ja, de bureaucratische denken. Want voor een, een Zandvoort die zijn auto parkeert, maakt het natuurlijk niet uit of iets een. Uh, volgens de gemeente een formele parkeerplaats is, of dat dat gewoon langs de kant van de weg parkeert is. Want die Zandvoort parkeert daar gewoon op tientallen jaren zijn auto. Noeder. Dus uh, dat, dat is een beetje een kunstmatig onderscheid. En daarom zou je inderdaad allebei de parkeerplaatsen moeten uh, handhaven. En als dat inderdaad de insteek is van de wethouder, dan uh, alle steun daarvoor. En zo niet, dan zullen we de amendement, of de amendement dus het amendement van de heer Berg uh, steunen. En uh, voorzitter, het andere amendement van de heer Berg, um, ik denk door mijn eigen fout, maar dat had ik ook nog niet gezien. Um, maar het klinkt als een heel goed, uh, goed idee, maar ook daar ben ik benieuwd naar de toelichting van de wethouder en hoe het college naar kijkt. Dat zou ik graag uh, mee willen nemen in mijn uh, oordeel. En uh, verder, ja, zoals in de commissie ook al gezegd, vooral heel blij uh, met dit plan en wat dit aan verbeteringen voor uh, dit uh, deel van Standpoort uh, gaat doen. Dus hartstikke goed. Dank u wel meneer Hendricks. Dan ga ik naar het CDA. Wie kan ik het woord geven? Dank u wel, voorzitter. U kunt ermee het woord geven. Het CDA die ziet uh, een duidelijke verbetering de laatste jaren al in Noord. En ik woon er zelf 42 jaar, ik merk dat zelf ook. Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de uh, woningen die gebouwd worden. Uh, en die woningen die zijn inmiddels bewoond bij de brandweerkaserne. We hebben het toch over uh, 100 woningen. En volgende week, of de volgende, ja, volgende week in de commissie gaan we praten over een fantastisch plan... Uh, Curidex voor 315 woningen dat is een geweldige boost voor uh, Zandvoort Noord meer mensen betekent dat het winkelcentrum erop vooruit gaat dat het verheeringsleven erop vooruit kan gaan uh, en, dat, uh, en dat is een goede zaak, dus wij zien geweldige uitdagingen en kansen ook de wegen, uh, de Kamloonnesstraat aan het eind is een padeltje ik, ik zou bijna uitnodigen om eens te komen kijken hoe dat gemaakt is daar Daarnaast wil ik de wethouder een compliment maken voor het feit dat de 150.000 euro die wij als raad ter beschikking gesteld hebben om bomen te planten, gerealiseerd zijn. Ver voordat blad aan de bomen gaat komen. Inmiddels staan ze er allemaal, zijn er zelfs meer dan voor die tijd. Dus ik zie, het CDA ziet daar, uh, enorme kans. Dat staat ook in het stuk, dat hebben we ook gezegd in de vorige commissievergadering. Uh, en dat stuk is op zichzelf duidelijk. Naar aanleiding van vragen die wij ook gesteld hebben. Vragen, het was meer opmerking. Uh, wethouder houdt de parkeersituatie in de gaten. Nou, dat heeft ze gedaan. Ik lees een raadsinformatiebrief vanmiddag. En die is duidelijk. Nou, ik woon er zelf. Ik kan me heel goed inbeelden over welke straten daar gesproken wordt. Treubstraat, Boerlaagstraat, veranderingen. En die veranderingen zijn fantastisch. Die veranderingen betekenen versmalling. Met een uh, mogelijkheid voor het regenwater af te voeren. Minder steen. Dus het is een combinatie van geweldige kansen daar in uh, zandvoort Noord. CDA ziet er geen enkele aanleiding op dit moment. Om als het om parkeren gaat, dat we gevraagd hebben, maar duidelijk antwoord gekregen hebben. En ik heb dat zelf nog uh, nagelopen uh, om daar het amendement voor te gaan steunen. Als het gaat, het is uh, een amendement. Nee, het is een motie. Het amendement verdichtingsstudie. Uh, uh, uh, ja, dat is natuurlijk opgenomen in de omgevingsvisie. Die hebben we uh, uh, vastgesteld als raad... ...nog niet zo verschrikkelijk lang geleden. En in de omgevingsvisie staan die locaties genoemd. Die hoort daar ook thuis. Uh, nou, hoe kun je over jongeren denken? Linneerstraat, Brantwickacerne... Keertering, -Onder Kameling, onderstraat, Keesomstraat. Ik kan er nog een flink aantal noemen. Er zijn er trouwens ook een paar genoemd... ...in de raadsinformatiebrief... ...die wij vorige week gekregen hebben. Afgelopen vrijdag. Dus kortom... Uh, de omgevingsvisie is daarin uh, duidelijk leidend... en niet voor het CDA een bestemmingsplan van 2005. Dat is toch wel even wat het CDA betreft, te lang geleden. En niet relevant op dit moment in deze ontwikkelingen. Meneer, Metters, uh, meneer, en meneer Metters, de zie ik. de interruptie van de heer Berg. Die geef ik graag even het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Metters zeggen dat... Uh, dat we het onlangs uh, vastgestelde, uh, hoe heet het, een uh, omgevingsvisie, dat er is opgenomen de verdichtingskansen uh, voor Nieuw-Noord. Nou, ik heb hem ook opgezocht en op bladzijde 51 staat het, uh, het deelgebied van uh, Nieuw-Noord benoemd. En daar zal ik één zin uithalen. Herontwikkeling van de wijk Nieuw-Noord door een gecombineerde aanpak van fysieke herstructurering van bebouwing en openbare ruimte, ...met sterk sociaal-maatschappelijke ondersteuning voor bewoners. Dat is het enige wat er in de hele omgevingsvisie... ...voor opmerking staat over verdichting in Nieuw-Noord. Voor de rest staat er niets concreets benoemd. Terwijl we dat wel kunnen uithalen uit het... Uh, ...bestemmingsplan van Nieuw-Noord. Dus waar, waar vindt uh, meneer Metters concreet het in de omgevingsvisie? De heer Mettes dank u wel uh, voorzitter op bladzijde 72 uh, Nieuw Noord daar staan uh, locaties ingetekend om te gaan bouwen en ik uh, wil er toch nog één opmerking aan toevoegen want ik was bijna klaar met mijn betoog. en dat heeft te maken met het feit uh, dat voor het CDA erg belangrijk is en dat staat nu juist in dit stuk dat heeft de wethouder benadrukt dat de bewoners betrokken worden bij ontwikkelingen want ook al hebben we daar mogelijkheden dat wil niet zeggen dat de bewoners elke buurt daar nu blij zal zijn... als daar nog een hoekje volgebouwd wordt. Dus het CDA stelt het ook bijzonder op prijs... en vindt het noodzakelijk... dat er met die buurt ook over dit punt gesproken gaat worden. Ik vind het dus op dit moment een overbodig amendement... en zal het niet steunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mettens. Ik ga naar de PVV. Wie kan ik het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter... Uh, we hebben tijdens de commissie al gewezen op de zeg maar, hele globale antwoorden van de wethouder op de vele suggesties die gedaan zijn vanuit de samenleving. En met globale antwoorden nou, hou ik het netjes, denk ik. We hebben daar al even over gesproken. Uh, wij zijn dus ook benieuwd naar dit stuk als er straks meer concrete invulling uh, gegeven is aan, de su aan die suggesties. Um, die motie over de parkeerplaatsen van OPZ, die richt zich natuurlijk niet alleen op de formele, maar ook op de informele plekken. En wij denken dat dat gewoon een goede zaak is uh, als die in kaart worden gebracht en ook behouden blijven. Maar we gaan ervan uit dat de wethouder dat ook vindt en dat zij uh, zo direct um, ja, een toezegging zal doen op deze motie. Dat, uh, dat nemen wij aan. En nou ja, we merken dat. ...dat er een beetje verschil van inzicht ontstaan is over het amendement ondertussen. Ik hoor de heer Metters en ik hoor de heer Berg. Ik hoor graag daarvan ook even hoe de wethouder hierin zit... ...om dan misschien straks in de tweede termijn daar een stelling in te nemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. De heer Elgebali van Groenings. Ja, dank u wel, voorzitter. En laat ik allereerst beginnen met dat ik dit een waanzinnig en prachtig plan vind... ...voor een even zo prachtige wijk Nieuw-Noord. Uh, en ik denk dat, dat die wijk dat ook echt verdient... En laat ik het ook meteen aantekenen dat ik het ook wel leuk vind hoe de discussie nu hier verloopt. We hebben het over het voornamelijk vergroenen en versocialiseren van een wijk. Zorg voor meer sociale plekken in de wijk om elkaar te komen ontmoeten. Ik haalde al in een commissievergadering aan dat je wel in de muren van je huis kan blijven zitten, maar dan nooit iemand zal tegenkomen. waarmee je misschien een klik hebt en die je verder kan helpen in het leven. Uh, en, en dat heeft dit plan heel erg in zich. En dat wil ik nog een keer benadrukken. En wat ik ook wil benadrukken, en dat zie je ook terug in een discussie die hiervoor in de raad wordt gevoerd, is dat we ook een keer in uh, de Raad, maar ook aan zich als, als beleidsmakers ervan af moeten dat we een stukje grond als één soort stuk grond bezien. Een parkeerplaats is niet alleen een parkeerplaats, maar kan ook ervoor zorgen dat je er water doorheen kan laten lopen en het vergroent. Een stuk grond is geen alleen een bouwgrond. Het kan ook een tijdelijke walie zijn die je misschien ooit een keertje weer gaat installeren als, als bouwgrond. En dan kun je ook nog eens een keertje niet uh, in het groen bouwen, maar met het groen bouwen. Wat bedoel je daarmee? We kunnen ook met de technieken die wij nu hebben, zorgen dat zo'n stuk bouwgrond ook gewoon groener uitziet en uit blijft zien, ondanks dat je daar een huis of een flat of weet ik veel wat neerplaatst. De mogelijkheden die wij op dit moment hebben, zijn echt bijna de sky is the limit. Dus dat is ook wat ik wil meegeven aan een, ieder partij die misschien twijfelt om hier uh, een bouwgrond van te maken met bijvoorbeeld zo'n amendement of het daarvan te houden. Uh, dat, dat er meer mogelijk is met één stuk grond. En, en als we dat met z'n allen beseffen dan is er ook veel meer mogelijk in onze, in onze mooie badplaats. Dus het oproep eigenlijk aan ieder, en inclusief aan ieder ook het college, is... kijk vooral met dit soort onderwerpen ook naar de multifunctionaliteit van de gronden... die wij tot ons bezit hebben. Want we hebben er maar heel weinig. Um, dan de uh, discussie rondom de parkeerplekken. Ja, uh, Ik vind het jammer dat dat een beetje de aandacht afleidt van uh, juist wat ik net zei... het sociale en het groene karakter van dit stuk. Uh, wij zullen daarom ook niet de motie steunen. Wij zien genoeg aanknopingspunten in het stuk zelf waarin uh, wordt gezegd, en ook door de wethouder in de commissievergadering werd gezegd... dat er geen parkeerplekken zullen verdwijnen. We hebben zelfs het vermoeden dat er zelfs nog wel wat bij komt... als je gaat kijken naar de huidige situatie. Uh, dus wat ons betreft lijkt die motie op uh, in het eerste gezicht gewoon overbodig. En zoals ik zei, het amendement vind ik ook in die zin overbodig... omdat ik denk, uh, en de wethouder zal mij corrigeren als ik het verkeerd zeg... dat je dus die grond op meerdere manieren zou kunnen gebruiken... en dat het een het ander op dit moment niet uitsluit. We weten met z'n allen dat we een probleem hebben... Qua uh, wateradaptatie, qua hittestress. En dit plan zorgt ook daarvoor voor een mooie oplossing. Dus laten we met z'n allen die oplossing omarmen en de wijk omarmen. En met dat omarmen ook de wijk een heel mooi en fris groen nieuw gezicht geven. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel voorzitter. De ja, Partij van de Arbeid ziet uh, dit plan als een, uh, als een goede kans. Echt een mooie kans om nooit flink te verbeteren. Uh, meer plekken voor sport en spel, meer groen tegen wateroverlast, uh, meer ruimte voor socialiseren zoals collega Elke Bani ook zegt. Dit is een win-win situatie. Uh, vrij groen en uh, uh, meer betrokkenheid van bewoners van eigen buurt kan dit ook opleveren. En wij zijn er dan ook volledig staan achter de doelen van dit plan. Maar wat ik in de commissie ook al heb aangegeven, dit werkt natuurlijk alleen als die bewoners ook echt betrokken raken bij de uitvoering. En tot nu toe is het vertrouwen niet hoog. ...lezen we ook in de inspraaknotitie over onderhoud, daar hebben we het vorige keer over gehad. En dat komt misschien ook omdat eerdere plannen nog gebaseerd waren op, op inspraak. Zo van hier ligt het plan en u mag er alleen naar kijken. En dat is geen invloed uitoefenen. En dat zijn we nu nadrukkelijk, dat hoorde ik, uh, uh, of dat staat met niet zoveel woorden, maar dat staat wel goed in het plan... Um, nou, Partij van de Arbeid ziet dit als een kans om het vertrouwen te herstellen. Als we zorgen dat elke bewoner echt meepraat over de inrichting van zijn eigen straat. En dan kunnen we gelijk werk maken van het beter betrekken van uh, bewoners. Uh, natuurlijk zijn er kaders hè, zoals verkeersveiligheid, wateroverlast aantal parkeerplekken nou, dat staat prima in het masterplan wat ons betreft maar die, die, die betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting dat moet echt heel goed geregeld zijn en, ik, en ik, ik hecht eraan om daar toch van de wethouder nog een nadere toezegging op te krijgen want uh, volgens mij is het heel belangrijk dat we zorgen dat bij elke huishouden straks die uitnodiging persoonlijk in de bus valt om mee te doen, dus niet een inloopbeeenkomst, een, een advertentie in de krant. Maar betrek iedereen er persoonlijk bij. Zodat bewoners samen hun eigen straat beter kunnen maken. En ik zou het erg op prijs stellen als de wethouder daar een toezegging op zou willen doen. Um, en verder vinden wij het een prachtig plan. Dan de motie over parkeerplaatsen. Nou, naar mijn mening staat een en ander goed in het plan. En ik hoor graag het antwoord van de wethouder. En over het amendement. Het is, uh, ik heb ook de omgevingsvisie erbij gehaald. En pagina 72 inderdaad. Daar staat in... Nieuwe woningbouw um, uh, aan de noordzijde. Uh, en met zorgvuldige inpassing in de groene omgeving. En ook hoe de openbare ruimte opgeknapt wordt. Dus um, ik heb het beeld dat uh, in de omgevingsvisie. Uh, de oude bestemmingsplannen zijn opgenomen. Dus ik ga ervan uit dat dat uh, goed geborgd is. Maar dat hoor ik graag van de wethouder. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Um... Mevrouw Van der Veld heeft aangegeven weinig het woord te geven. Dus in principe sla ik haar steeds over. Tenzij ze haar handje opsteekt dat ze toch het woord wil voeren. En dan kom ik bij de heer Drommel van de fractie Drommelarts. Dank u wel, voorzitter. Marsenplan Nieuw-Noord. Prachtig en waaraast zeer concreet. Wanneer men spreekt op het groene hart, denkt men niet gelijk aan Nieuw-Noord. Dit Marsplan heeft echter alles in zich om dit te veranderen. Niet het benepene, het benauwde, maar het open en groene hart. Het sportieve hart van Zandvoort. Wel enkele kanttekeningen om enthousiasme voor dit plan vast te houden. Een positieve opbouwende opmerking om mij complimenten voor de inzet en daarkracht van mevrouw Vrijvorm te geven. En dan volgt het. Een groen hart is een gezond hart. En dynamiek houdt de boel gezond. Geen slaperige buurt, nog werk en sport, beweging, dynamiek... ...wonen, werk, sport, maar ook forensen. Parkeren is daarbij een noodzaak. Kunnen parkeren, voldoende parkeren, een eis. De huidige parkeercapaciteit is een voorwaarde die mijn enthousiasme vasthoudt. Het masterplan is daar onvoldoende duidelijk in. Verminderen van p-plekken worden genoemd. Graag hoor concreet, de totale parkeercapaciteit blijft tenminste gehandhaafd. Dit als onderdeel van uw masterplan. De Raad Informatiebrief van Heden is duidelijk. De capaciteit blijft zoals deze is, zo schrijft de portefeuillehouder. Voor mij is dit een uiterste grote geruststelling. Een constructieve opmerking. De Wadi. Hemelwater afvoeren via kuilen in het speelveld... waarbij de duinen op loopafstand zijn. Lijkt mij een slechte keus. Slecht voor het speelveld... Slecht voor de waterafvoer en slecht voor het duin. En als ik praat op loopafstand, dan kan je het zo wat op je handen lopend halen. Als hemelwater van de flatgebouwen rechtstreeks naar het duinlandschap leidt, dan leidt dat tot iets moois. Eindelijk hebben de padden die daar zitten ook in de zomer water ...in duinen en het is dan ook zeer zeker beter voor de kinderen op die speelveldjes. Ik ben en zeg het graag verheugd hoe de bewoner, de burger of eigenlijk de gebruiker van onze buurt... ...hierbij is en wordt betrokken. Chapeau voor deze participatie. Chapeau voor de wijze waarop dit in deze moeilijke en vervelende tijd is opgepakt. Kortom, een warm compliment voor de portefeuillehouder. De motie steun ik niet... ...en is voldoende onderbouwd, al sinds door de Raad Informatiedief. Het amendement lijkt mij overbodig... ...maar daarin wacht ik graag de reactie van de portefeuillehouder af. Dank u voor deze mogelijkheid, voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. En dat komt goed uit, want wij gaan richting de portefeuillehouder, mevrouw Verheij. Dat doe ik niet door nu ook digitaal mevrouw Duin welkom te heten... ...die ik net de vergadering zag binnenkomen. Hartelijk welkom. Misschien nog aardig om te vermelden dat u uh, de, uh, het stokje overneemt als uw jongste raadslid. Um, en ik hoorde u net zeggen, goh, 21 en dan raadslid. Dus dat wilde ik nog niet even onvermeld laten, dat dat inderdaad ook wel een mijlpaal is. Dat u ook op die manier uh, de raad met uw jeugd komt versterken. Dus hartelijk welkom ook langs deze digitale weg. Um, dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder ja, mevrouw Verheij. Ja, dank u wel voorzitter. Mooie woorden ook. Um, laat ik beginnen met um, de bijdrage van de heer Berg van de Oudere Partij ten aanzien van de motie en het amendement. Um, ten aanzien van de motie, uh, eigenlijk klopt het inhoudelijk wat u zegt. En ik uh, constateer eigenlijk een grote consensus in deze raad en bij het college, namelijk dat de parkeercapaciteit gehandhaafd moet blijven. Ik merkte naar aanleiding van het gesprek dat we hadden tijdens de commissievergadering dat dat toch niet helemaal duidelijk was. We hebben dat geëxpliciteerd in de raadsinformatiebrief. En meneer Hendricks geeft ook terecht aan: het maakt eigenlijk voor onze inwoners natuurlijk helemaal niet uit of het nou een formele of een informele parkeerplek is, als hij zijn auto maar kijkt. Dat hebben we dus geëxpliciteerd in de raadsinformatiebrief. We zitten volgens mij allemaal op één lijn en daarmee is de motie naar mijn mening overbodig. Dan het uh, tweede stuk, het amendement. Uh, dat hoort eigenlijk niet thuis in een masterplan. Het masterplan ziet op de inrichting van de openbare ruimte... de vraagstukken die eigenlijk te berden worden gebracht in het kader van die motie zijn ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Die horen inderdaad thuis in een omgevingsplan, in een omgevingsvisie... en we kennen zijn oorsprong in dat bestemmingsplan van 2005. Maar sindsdien, sinds 2005, is er ook wel het nodige gebeurd in Zandvoort. En niet al die eh, locaties die genoemd zijn in dat bestemmingsplan uit 2005... Eh, zijn nog actueel. Sommige zijn inmiddels formeel groen geworden... Of eh, er staat al iets en ze zijn ook niet allemaal van ons. Daarnaast heeft het college inderdaad heel recent u een informatienota doen toekomen over eh, tijdelijke huisvesting van jongeren. En dan gaat het inderdaad om fysieke locaties. Maar we kijken ook naar functiewijziging. Dus eh, gebouwen die nu een andere functie hebben die je misschien juist door wijziging in dat bestemmingsplan eh, kan bestemmen voor wonen. Dus dat zijn de stappen die wij nemen en die horen niet thuis in een masterplan dat primair ziet op de herinrichting van de openbare ruimte. Het klopt inderdaad, op pagina 72 van de Omgevingsvisie zijn een aantal locaties eh, benoemd, Los dus daarvan zijn er ook particuliere initiatieven. Hoe sluit dat dan straks aan op die openbare ruimte? Zoals de doel gebruikelijk maken we daar altijd op voorhand heldere afspraken over, bijvoorbeeld door middel van een anteriëre overeenkomst. Want we willen natuurlijk wel graag dat als die ontwikkeling plaatsvindt, dat dat ook goed aansluit op die openbare ruimte. En niet dat dat bijvoorbeeld een, opeens een heel andere stijl of een heel andere uitstraling krijgt. Dus de zorgen die benoemd worden, die herken ik, maar die zijn gedekt eigenlijk middels de omgevingsvisie. En middels de informatienota die u hebt ontvangen over de tijdelijke huisvesting. Dit ziet echt op de openbare ruimte. En daarmee maken we, nou ja, wordt Nieuw Noord echt een gebied in ontwikkeling. En ik denk echt over tien jaar dat we het met elkaar eh, niet terug herkennen. Omdat er zoveel is bijgebouwd, maar ook omdat die openbare ruimte zoveel mooier is geworden. Um, ja, meneer Mettes, um, ja, dank ook voor het compliment ten aanzien van het groen. U hebt daar inderdaad budget voor beschikbaar uh, gesteld. En in het plantseizoen, dat was met name het afgelopen najaar, is er hard gewerkt, onder andere door landen om veel bomen terug uh, te plaatsen. Want dat is uh, wel de kracht ook van de wijk en de aandacht is ervoor. En we hebben echt wel nou ja, pech gehad, ook met de iepziekte uh, de laatste uh, jaren. Um, meneer Deen, u gaf aan, he, het zijn nog, nog uh, globale antwoorden. Ik ben benieuwd naar de concrete invulling. Nou, die concrete invulling, die komt zeker, maar die komt natuurlijk wel samen met de inwoners en de mensen um, die daar wonen. Um, en dat betekent heel concreet, mevrouw Koper, dat de, de inwoners inderdaad een brief krijgen, een bewonersbrief, om mee te praten over de verdere detaillering, noem ik het dan maar, van hun straat. En dat betekent inderdaad... Uh, meer groen, smaller groen, breder groen, wat voor groen. Uh, maar ook bankjes of speelaanleidingen, uh, prullenbakken. nou Al die verfijning, daar is ruimte voor. Maar ook, en dat vind ik ook belangrijk om nog te noemen, uh, voor initiatieven die de inwoners zelf nog hebben. Want we willen juist niet op voorhand allemaal invullen. Maar als er ideeën zijn, leven en die in die straat heel belangrijk worden uh, gevonden, dan moet daar ruimte voor zijn. Dus dat is ook een belangrijk element. We gaan... Hopelijk eh, straks toch ook weer die fysieke bijeenkomsten eh, organiseren, maar het begint in elk geval met een huis-aan-huisbrief, met een persoonlijke uitnodiging aan een ieder om vooral ook mee te praten, mee te denken en mee te doen. Meneer Elgebali, het multifunctioneel gebruik van ruimte, dat is een terecht punt en dat geldt eigenlijk voor heel Zandvoort, want de ruimte is schaars. Dus je moest juist kijken hoe je um, ja, hoe je ruimte zo, zo goed mogelijk gebruikt. En het voorbeeld van die parkeerplekken is al aangehaald. Um, maar dat is dus uh, ja, verharding en vergroening tegelijkertijd. En dat lijkt een simpele maatregel, maar doet veel voor de uitstraling. En ook bijvoorbeeld met het afvoer uh, van water. Dus dat zie ik wat dat betreft echt als een voorbeeld van um, dat multifunctionele gebruik. Um, ja, meneer uh, Drommel, u gaf aan. Uh, nou, ik vind het uh, een mooie term ook. Nieuw Noord, ook het groene hart uh, van Zandvoort. Uh, de totale parkeercapaciteit blijft inderdaad uh, gehandhaafd. En over de participatie, die heb ik zojuist ook al toegelicht, dat die zeker nog gaat komen en dat we die verder uh, gaan oppakken aan de hand van persoonlijke uitnodigingen. Voorzitter, volgens mij waren dat uh, de vragen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Verhey. Dan ga ik terug naar de raad voor de tweede termijn. En dan begin ik weer bij de heer Berg als indiener van zowel de motie als het amendement. De heer Berg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eerst mijn hand opgestoken. Eh, want ik eh, heb de antwoord gevraagd op, me, de antwoord gemist op de mij gestelde vraag. En ik hoop dat, uh, dat de wethouder die toch nog wil beantwoorden. Um, in het raadsinformatiebrief staat... Uh, het aantal formele plekken genoemd. En dan heb ik gevraagd, kunt de wethouder mij vertellen hoeveel informele plekken er zijn. Eh, zelf hebben we dat eh, in de plattegrond aangeduid 145. Eh, kan de wethouder nabij eh, de, de aantallen benoemen waar het nou om gaat informeel? Ik ga toch meteen even terug naar de wethouder voor het antwoord op deze vraag. Mevrouw Verheijen. Ja, voorzitter, niet exact. En dat heeft er ook mee te maken dat u uh, een aantal uh, plekken hebt um, aangewezen die wij onder de noemer formeel uh, hebben geschaard. Um, maar de straten die u hebt aangegeven op uw plattegrond, en dat is een andere dan ik uh, nu achter u uh, zie, um, die hebben wij ook in beeld. En dan gaat het inderdaad om de Bu Boerlagenstraat en de Treupstraat, um, want daar wordt... Op de stoep uh, half geparkeerd, wat je ook het Canadees parkeren noemt. Uh, die hebben we in beeld en daar maken we ja, gewone parkeerplekken van, om het zo maar uh, te zeggen. Maar of dat het nou precies 145 uh, zijn of minder, dat kan ik u niet uh, concreet aangeven. Dank u wel. Ik ga terug naar de heer Berg voor de tweede termijn uh, van de raad. De heer Berg. Um, uh. Dankjewel uh, voor de beantwoording uh, wethouder. Um, ik, ik ben blij dat we duidelijkheid krijgen dat alle parkeerplekken... ...formeel en informeel voor de hele wijk gaan tellen. Um, ook dat het duidelijk is om welke plekken het gaat. Um, benadrukt wil ik wel dat, dat het ook de Keesomstraat zijn... ...waar heel veel informele parkeerplekken aan de randen van de wijk gesitueerd zijn. Ik hoop dat die ook... Um, uh, straks uh, in, met het uh, voorlopig ontwerp duidelijk met de buurt besproken worden waar het om gaat. Want dat is het, het voordeel dat het nog in het voorlopig ontwerp terugkomt. direct naar de bewoners. Daar zijn we blij mee. Dus bij deze laten we de motie uh, uh, trekken we die in. Uh, zullen we niet in stemming brengen. Uh, we, zijn, we hebben het gehoord. En ik denk dat dit, uh, we hopen dat dit gaat goed komen in het vervolg. Dat allereerst. Um, het amendement, dat laten we wel staan. Um, um, we vinden het spijtig dat ik hoor van andere partijen dat we het, dat het eerst groen gaan maken. Um, en dat we daarna nog een keertje een onderzoek gaan komen waar we eventueel woonkansen zijn. En dat er in de toekomst alsnog wellicht woningen gebouwd gaan worden. Waar iedereen op zit te hopen. En, en waar al jaren om gevraagd wordt in deze raad, eh, nu we het voorlopig ontwerp terugbrengen naar de bewoners, nemen we het niet mee. En dat vind ik heel spijtig, dat we dat niet eh, alsnog een ineens samengehangen geheel naar de mensen presenteren. Eh, wij pleiten er wel voor en vandaar dat wij dat amendement wel in stemming brengen. Hier wil ik het wel laten, de tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Meneer Berg, ik zie een interruptie van de heer Elgebari op, u, op uw inbreng. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Berg zeggen dat we deze nu eerst groen gaan maken. Maar als ik ook kijk naar uh, wat u heeft gestuurd rondom uw amendement... zijn dat toch al de stukken die over het algemeen nu op dit moment al groen zijn? Of heb heer ik dan verkeerd? Ja, dat heeft u uh, niet helemaal. Uh, die, die, uh, die onbebouwde mogelijkheden... Bijvoorbeeld is ook het, uh, het plein naast de Adi Kerkman flat, staat erop. Dat is nu dicht, daar gaan we straks een picknicktafel op zetten. Uh, onder andere uh, gaan we een wadi aanleggen, wat is onbenutte, mogelijkheid? onbenutte bouwmogelijkheid is benoemd. Um, we hebben in de Lorenstraat bij de tweede dwarsflat, staat als onbenutte bouwmogelijkheid benoemd... tegen de kopse kant van de flat. Waar we straks parkeerplekken naar gaan verschuiven, wellicht. En ik heb vaak gehoord, in parkeerplekken gaan we niet wonen... maar nu gaan we parkeerplekken elders weghalen... terwijl we als we straks woningen willen toevoegen... hebben we ook weer extra parkeerplekken nodig. Die kans laten we nu verloren gaan. Dus al met al had het in mijn optiek... heel verstandig geleken dat we het... ...samenbrengen en dat we dat, dat het... samen hadden beoordeeld... ...helaas... Eh, ...proef ik dat, dat de raad er toch anders in staat... Ik vind, ...wij vinden dat een gemiste kans. Ik zie een interruptie... ...van de heer Drommel en van de heer Elgebali... ...maar ik neem aan dat de heer Elgebali... ...nog even wil reageren op de heer Berg. Ik stel voor dat eerst te doen en dan het woord aan de heer Drommel te geven. De heer Elgebali. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik hoorde de wethouder namelijk iets anders zeggen. Ik hoorde de wethouders zeggen dat het een het ander niet uitsluit... Uh, en dat betekent dat wij niet zozeer uh, zien dat dat geen mogelijkheden meer zijn. Maar dat die mogelijkheden niet in dit plan thuis horen. Omdat zij een duidelijk onderscheid maken tussen uh, de, de openbare ruimte en de ruimtelijke orde. Uh, en dat betekent dus dat in andere stukken die over dat andere domein gaan, namelijk de ruimtelijke orde. Die uh, bouwlocaties nog wel degelijk aan, aan, aan, de, de, aan de beurt en te pas kunnen komen. En um, als ik dan ook uh, daarop verder uh, kijk... Wat ik net betoogde in mijn betoog was dat je die ruimte dubbel kan gebruiken of op andere manieren ook. En dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Waar nu een, een pikkend bankje kan, komt te staan, kan over 5, 6, 10, 20, 15, noem een jaartal op, kan misschien wel bebouwd worden. Alleen uh, op dit moment gaat dit plan over de, ruimtelijke, over de openbare ruimte en daarin kiezen we nu op dit moment voor deze kant. Maar het staat niet uit... En ik hoop dat de heer Berg het ook ziet, dat die andere ontwikkelingen op termijn in andere plannen misschien nog wel naar voren kunnen komen. Maar daar zijn op dit moment geen plannen voor. Dus dan gaan we niets doen om de hoop dat er ooit een plan uit de rug komt vallen en we daar iets kunnen gaan bouwen. Ja, ik. ik. Meneer Berg, graag even via de voorzitter: <laughs> de reactie op de heer Elsbari. En dan ga ik naar de heer Drommel voor de interruptie. Ja, ik. ik uh... Ik hoorde Elge, meneer Elgebali zeggen, we gaan eerst dus met het... Uh, er zijn nu voorlopig geen plannen voor. De plannen zijn er wel sinds 2005 al. Dat is het frustrerende. We zijn nu in 2022 en het ligt al 17 jaar. Ligt het er. Zijn de, zijn de mogelijkheden benoemd? En dan gaan we nu vertellen dat er nog steeds geen plannen zijn. We gaan met een voorlopig ontwerp in gesprek met de omgeving. Ga dan niet nu eerst in gesprek over een inrichting van een picknicktafel, een wadi... maar ga met de buurt gelijk in gesprek over beide onderwerpen. De buurt snapt straks in mijn optiek niet... dat we eerst gaan praten over de wadi en een picknicktafel... en drie maanden later gaan we vertellen als het uitgevoerd is... nee, we gaan er toch misschien wel een woningbouwkans van maken. Het lijkt mij eh, niet de juiste volgorde... Ga het integreren en de plannen en de, de, de plekken, er zijn tien plekken in Nieuw-Noord, in het bestemmingsplan benoemd. Ik, volgens mij had iedereen de urgentie om verdichting te zoeken. Ruimtelijke inrichting is meer dan alleen maar vuilnisbak plaatsen, een, een bandje zetten of een groene grasmat aanleggen. Nee, volgens mij had je dit echt moeten integreren. Goed, ik, ik zie een aantal handjes. Ik kijk nog heel even naar de heer Elgebari of u nog echt iets toe te voegen heeft. Want ik heb het idee dat de standpunten wel uh, nagenoeg gewisseld zijn op dit onderdeel van deze discussie. Dus ik ga nog even kort naar u. Ja, twee hele korte opmerkingen. Uh, allereerst, de heer Berg uh, refereert aan plannen. Ik heb die plannen nog niet gezien. Uh, al ben ik het wel eens met zijn stekking dat er natuurlijk veel moet worden bijgebouwd. Dat zijn we van mij als Gele raad. Uh, en uh, opmerking twee... Um, gaat er over u met wat u nu doet en wat u nu zegt... Uh, laat al merken aan de bewoners dat er wel degelijk ook mogelijkheden zijn om bouw. Dus eigenlijk, uh, door wat u nu zegt, zorgt u al voor dat de discussie ook daarover zou kunnen gaan. Dus daarvoor zou ik hem in principe ook willen bedanken. Dank u wel. Ik ga naar de heer Drommel. Ik uh, neem aan, heer Drommel, was dat een, uh, uw handje? Is dat een interruptie op de heer Berg? Ja, dat is een interruptie op de heer Berg. Uitstekend. Mag ik u dan meteen ook uh, vragen daar even uw tweede termijn in mee te kunnen nemen... ...dat uh, de heer Berg daarna even op u reageert. Dat mag u. Laat ik maar beginnen met de interruptie richting de heer Berg... ...want ik denk dat ik deze gelegenheid nu krijgt, van u, voorzitter. Meneer Berg, u praat over plannen... ...maar u praat vooral over integreren van vele zaken... ...op dat, dat allemaal gelijktijdig meegepakt worden. Dit is over het algemeen een oplossing om de boel op te houden. Alle plannen bij elkaar zoeken en die gaan integreren... ...houdt alleen maar op voor elk deelgebied... Dat is een oude strategie die zelfs bij de Tata Steel gehanteerd wordt... en bij de KLM en noem maar op. De strategie is ophouden, ophouden, want er zijn nog meer plannen. Willen wij toch echt doen wat nu van belang is... ook hier juist in deze buurt en hier een groen hart van maken... dan moeten we die zaken oppakken die we kunnen oppakken... en niet natuurlijk contraire zijn met eventuele mogelijkheden. En daar hoort een picknicktafel bij mij niet bij, hoor. Want een picknicktafel, meneer Berg die haal ik met twee handen desnoods weg en ook een wadi een kuiltje in de grond die schep ik ook met één hand weer dicht wanneer we dus echt zeggen van we willen wat doen we kunnen wat doen en helemaal in lijn met datgene wat de wethouder zegt kunnen we uw amendement ook rustig ik wou zeggen links leggen maar dat bedoel ik natuurlijk niet gewoon eventjes in de lijn houden en de plannen die dus staan op pagina 72 krijgen rustige beurt maar pas als zij aan de beurt zijn aan de slag. Dus ik ben voor, even voor de wethouder, en voor de voorzitter. Ik ben voor dit plan, tegen de motie en tegen het abonnement. En dit is gelijk dus bij tweede termijn. Dank u voorzitter. Ik kijk nog even naar de heer Berg of u nog een reactie wil geven op de heer Drommel. Nou, ik, uh, ik hoor me niet, Drommel, wat hij zegt. Maar ik uh, heb natuurlijk een andere mening over dat het helemaal geen ophouden is. Ik denk dat de verdichting lang genoeg op zich laat wachten. Dank u wel. Ik ga naar de heer Mettes. Als u uw microfoon aanzet, dan kunnen ik u ja, horen. Ja, ja, ja, inderdaad, voorzitter. Dat heb ik gedaan. Dank u wel. U heeft er zin in vanavond? Nou, ik ook. Dat komt goed uit. Uh, ja, ik, wil, ik moet wel even zeggen dat de verwarring die hier geschapen wordt door de heer Berg uh, onjuist is. Want als hij opnieuw, ik heb hem daar in de eerste termijn op gewezen, naar bladzijde 72 kijkt. Dan zie je dus dat de woninglocaties, wat gesuggereerd wordt, niet vergroend, vergroend zijn. Met andere woorden, die zijn er nog steeds in het stuk waar het in hoort, zoals uitgelegd is. Het hoort namelijk thuis in een omgevingsvisie. En mijn tweede punt, u mag het ook als uh, tweede termijn, wat mij betreft, uh, uh, beschouwen. Dat is dat de beeldvorming alsof er dus niet gebouwd wordt in hoort, uh, volstrekt onjuist is. En ik heb dat in mijn inleiding gezegd. Er wordt gebouwd, er liggen veel kansen. Ik kan nog een voorbeeld noemen dat uh, uh, de garage van Lent gebouwd gaat worden voor 18 woningen. En die hele carré die daar ligt, die zal dus ook aansluitend op dat nieuwe gebied... door meerdere ondernemers gebruikt gaan worden om te bouwen. Er is volop beweging, concrete plannen. Uh, ik ben het met die beeldvorm niet eens. Er is enorm goed geacteerd de laatste jaren. Dat is wat het CDA betreft. En wij zullen dus vol enthousiasme voorstellen. Dank u. Dank u wel. Meneer Mettes, dat was tevens uw tweede termijn. Ik heb niet echt een vraag gehoord, meer standpunten. Ik kijk naar de heer Hendricks, die een handje omhoog heeft. Ja, voor, sorry, voor een vraag eigenlijk aan de heer Mettes. Want ik hoor hem zeggen um, dat, en dan verwijst hij naar pagina 72 van het stuk... dat eigenlijk het amendement van de heer Berg van de oude partij... dat dat niet uh, nodig zou zijn, want die locaties kunnen toch nog aan de orde komen... Um, ik probeer gewoon een beetje nog mijn mening over het amendement te vormen. Maar als ik dan aan de heer Metters vraag, als hij zegt dat het is niet nodig is... wat is er dan tegen om dit amendement aan te nemen? Om dat expliciet wel mee te nemen in de vervolgontwikkeling... in de gesprekken met de buurt, in de participatie... om die locaties voor potentieel meer woningbouw mee te nemen. Wat is het probleem daar? De heer Metters. Daar is geen enkel probleem mee. dat heb ik ook in eerste instantie gezegd. Er zal juist, meneer Hendrik, gesproken moeten worden met de omgeving... Want voor een aantal van die onbenutte locaties is het gewoon nodig om met de buurt te gaan praten. Want dat betekent nogal wat voor mensen. Dat heb ik benadrukt. Dus dat is niet aan de orde. Maar deze motie, of dit amendement, is volstrekt overbodig. En past helemaal niet in het kader van de Hebben we een omgevingsvisie hier staan. Waarin er staat, de twee punten op bladzijde 73 nu even. Daar staat mogelijke ontwikkellocatie Een nieuwe woningbouw aan de noordzijde met een zorgvuldige, zorgvuldige inpassing. Dus opnieuw dat punt zorgvuldig. Met andere woorden, er is volop gelegenheid en deze uh, amendement past helemaal niet in hoe wij omgaan met uh, uh, planvorming. En dat heb ik aangetoond door u veel voorbeelden te geven van ontwikkelingen die er de laatste jaren gewoon van de grond gekomen zijn. En daar is van 2005 geen bestemmingsplan voor nodig... Om